Het is drie uur. Jeroen Jeppe met het nos -journaal. De eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen is zo goed als zeker gewonnen door de socialist François Hollande. Zittend president Nicolas Sarkozy is als tweede geëindigd. 99% van de stemmen is geteld. Hollande staat op ruim 28%, Sarkozy op bijna 27%. De uiterste rechtse Marine Le Pen komt op de derde plaats met 18% van de stemmen. En dat is meer dan haar vader ooit heeft gehaald.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 Zal nog maar niet Het is de nacht van goede leven. Nou, dit uur eh, natuurlijk eh, aandacht voor de laatste vier genomineerde eh, luisterboeken... voor de ESTA Award 2012. Een selectie van de beste luisterboeken. Althans, volgens de jury van dit jaar. Hè. Ik heb even niet kunnen ontdekken wie daar dit jaar in zitten. In die jury. Nou, kan aan mij liggen, hoor. Maar goed, ik moet wel even kwijt dat uh, dit jaar uh, weer onterecht... een aantal uh, titels niet genomineerd zijn. Kijk, ik vond persoonlijk... Hans zit hier nog naast me. Yevgeny Onigin, heb je dat gehoord? Van Hans Boland. Ken je dat? Dat moet je luisteren. Oh, ik vind dat daar raak ik van in een roes. Nou ja. Ongelooflijk prachtig. Uh, nou ja, die vertaalde dat meesterwerk van, uh, van het Poeskin... Ongelooflijk, onafvolgbaar. En hij leest het ook onafvolgbaar voor. Nou, Jan Meng, die verdient natuurlijk ook een prijs. En eigenlijk niet voor dat suffe muizenverhaal van Geronimo Stilton. Maar bijvoorbeeld voor zijn uh, voorgelezen Martin Bril-titel. Je mist meer dan je meemaakt. Maar goed, zoveel monniken, zoveel kappen. Bijna alles wat ze selecteerden is zeker de moeite waard. En uh, nou ja, de potentiële winnaar is uh, natuurlijk mijn gast van vannacht, Hans-Clause. Hij is echt de meester in het voorlezen. En helemaal die klassiekers. Hè? Nou, van Joost van der Vondel tot Marcel Proest. Louis Cooperus, Tchekhov, Charles Dickens. En eh, nou, nu genomineerd is met Ivan, Ivan uh, Turgenev. Een van de grote Russische schrijvers. Hè, die leefde van uh, 1818 tot 1883. Het is dus een prachtige novelle of een kleine roman getiteld Lentebeke... Het ontroerende verhaal van de jonge Russische edelman Sanin... die op reis door Duitsland eh, verliefd wordt op Gemma Roselli... de dochter van de Italiaanse banketbakker in het Frankvoort van eh, 1840. Nou, het verhaal bevat overigens een groot aantal biografische elementen... die eh, nou ja, allemaal eh, op Torghenius eh, eigen leven toepasbaar zijn. Goed, luister en geniet. Het was in de zomer van het jaar 1840... Sanin was 22 jaar en hij bevond zich in Frankvoort... op de terugreis uit Italië naar Rusland. Hij was een man met een klein vermogen, maar onafhankelijk... en zonder naaste familie. Bij de dood van een verre verwant had hij duizend roebel ontvangen... en hij had besloten die in het buitenland uit te geven... voordat hij in overheidsdienst zou treden... en voor hij definitief het staatsjuk op zich zou leggen... zonder welke voor hem een welvarend bestaan ondenkbaar was. Sanin had exact zijn voornemen uitgevoerd... en zo goed geregeld dat hij op de dag van zijn aankomst in Frankvoort... net zoveel geld over had als nodig was om Petersburg te bereiken. In 1840 waren er nog maar weinig spoorwegen. De dames en heren toeristen reisden in diligences. Sanin had een plaats genomen in de bijwagen maar de diligence vertrok pas tussen tien en elf uur s'avonds... en er was dus veel tijd over. Gelukkig was het weer prachtig... en na gegeten te hebben in het toen bekende hotel De Witte Zwaan... ging Sanin door de stad zwerven. Hij bekeek de beeldengroep de Ariadne van Denneker, die hem weinig beviel. Hij bezocht het huis van Goethe, van wiens werken hij overigens alleen de werter gelezen had... en dan nog in een Franse vertaling. Hij wandelde wat langs de oever van de Main. Verveelde zich, zoals het een ordentelijke reiziger betaamt. Ten slotte, tegen zes uur s avonds, moe en met benen onder het stof, bevond hij zich in een van de meest onaanzienlijke straten van Frankfurt. Aan een van die weinig talrijke huizen zag hij een uithangbord hangen. Als Italiaanse conditorais Giovanni Roselli maakte het zich aan de voorbijgangers bekend. Sanin ging er binnen om een glas limonade te drinken. Maar in de eerste kamer, waar achter een bescheiden toonbank... op de planken van een geverfde kast die deed denken aan een apotheek... enkele flessen stonden met gouden etiketten... en evenveel glazen potten met biscuits, chocoladekoekjes en zuurtjes... in die kamer was niemand. Alleen een grijze kat kneep zijn oogjes dicht en was aan het spinnen. Hij lag te trappelen op een hoge rieten stoel bij het venster... En met een grote, kluwe rode wol, die fel afstak in het schuine licht van de avondzon, lag op de grond naast een omvergegooid mandje van houtsnijwerk. Een verward geluid in de kamer daarnaast was te horen. Sanin bleef staan, liet het belletje bij de deur rinkelen tot het eind toe en verhief zijn stem. Is er niemand? Op dat moment werd de deur van de kamer daarnaast opengedaan en onwillekeurig verbaasde Sanin zich hevig. Een meisje van een jaar of negentien... met over de ontblote schouders loshangende donkere krullen... de blote armen voor zich uitgestrekt... rende stormachtig de conditorij binnen... en toen ze Sanin zag, stortte zij zich direct op hem... pakte hem bij de hand en sleepte hem achter zich aan... met verstikte stem zei ze: Gauw, gauw, gauw, hierheen, red hem... Niet uit onwil om te gehoorzamen, maar eenvoudig... vanwege een overvloed aan verbijstering, volgde Sanin het meisje niet direct. Hij stond als aan de grond genageld. Hij had in zijn leven zo'n schoonheid nog niet gezien. Ze sprak tot hem met zo'n wanhoop in haar stem, in haar blik... en in de beweging van haar samengeknepen hand... die zij krampachtig onder haar bleke gezicht hield. En ze zei, maar komt u nou, komt dan toch dat hij direct achter haar aanstormde door de geopende deur. In de kamer waar hij achter het meisje binnenrende... lag op een ouderwetse divan van paardenhaar, helemaal wit, wit... met een geelachtige weerschijn als was of oud marmer... een jongen van een jaar of veertien... die sprekend op het meisje leek, duidelijk haar broer. Zijn ogen waren gesloten. De schaduw van zijn zwarte, dichte haren viel als een vlek op het als versteende voorhoofd, op de onbewegelijke dunne wenkbrauwen. Onder de blauw geworden lippen waren opeengeklemde tanden te zien. Het leek of hij niet ademde. De ene arm was op de grond gezakt, de andere lag onder zijn hoofd. De jongen had zijn kleren aan en alles was dichtgeknoopt. Een strakke das perste zijn hals samen. Het meisje rende met een gil naar hem toe. Hij is dood, hij is dood, schreeuwde ze. Zojuist zat hij hier. Praten met men plotseling viel. Die bewoog hij niet meer. Mijn god, kan niemand hem dan helpen? En Mama is er niet. Pantaleone, pantaleone, waar is de dokter toch? Voegde zij er plotseling in het Italiaans aan toe. Je ging toch naar de dokter? Signora, ik ben niet gegaan. Ik heb Luisa gestuurd, klonk een heze stem van achter de deur. En een kleine, oude man, strompelend op kromme beentjes, kwam de kamer binnen. Hij was gekleed in een paarse rok met zwarte knopen, een hoge witte das, een korte nunkin-pantalon... En blauwe wollen kousen. een piepkleine gezicht verdween onder een heel gevaarte van grijze, metaalkleurige haren. Aan alle kanten staken ze steil omhoog en vielen weer terug in verwarde vlechtjes. Ze maakten dat de gestalte van die oude man leek op een kip met een kuif. Een vergelijking die des te treffender was omdat onder de donkergrijze massa alleen een spitse neus en ronde, gele ogen te onderscheiden waren. Louisa rent harder, ik kan niet meer rennen, vervolgde het oude mannetje in het Italiaans... en tilde om de beurt zijn platte, jichtige voeten op... die in hoge schoenen met strikken waren gestoken. En hier kwam ik water brengen. Met zijn droge, knoestige handen drukte hij op de lange hals van een fles. Maar intussen sterft Emile, riep het meisje... en strekte de handen uit naar Sanin. O oh, meneer, o oh, mijn her, kunt u dan niet helpen? We moeten hem ader laten. Het is een beroerte, merkte het oude mannetje op. Dat Pantaleone heette. Hoewel Sanin niet het geringste verstand van geneeskunst had, wist hij toch één ding zeker: jongens van veertien krijgen geen beroerte. Hij is flauwgevallen. Dat is geen beroerte, zei hij tegen Pantaleone. Hebt u borstels? Oude mannetje trok een vraagend gezicht. Wat? Borstels, borstels! Herhaalde Sanin in het Duits en in het Frans, borstels, zei hij nog eens, en deed alsof hij zijn kleren schoonmaakte. Het oude mannetje begreep hem eindelijk. Ah, oh, borstels, spazette, Natuurlijk hebben wij borstels, nog geen vier. We doen zijn jas uit en we gaan hem masseren. Goed, benone. En, en moeten we geen water over zijn hoofd gieten? Nee, later. Ga nou gauw die borstels halen. Pantaleone zette de fles op de grond, rende weg en kwam direct terug met twee borstels. Een haarborstel en een klerenborstel. Een krulharige poedel kwam met hem mee... en keek druk, kwispelstaartend nieuwsgierig naar de oude man, het meisje... en zelfs naar Sanin, alsof hij wilde weten wat die drukte te betekenen had. Sanin ontdeed de liggende jongen snel van zijn jas knoopte de kraag open, stroopte de mouwen van zijn hemd op... en met een borstel begon hij uit alle macht de borst en handen te wrijven. Pantaleone wreef even vlijtig met de andere borstel, de haarborstel... over de schoenen en de broek. Het meisje was op haar knieën gaan zitten bij de divan... en met beide handen hield ze haar hoofd vast... en zonder met de ogen te knipperen keek ze strak in het gezicht van haar broer. Sanin wreef, maar... Hij keek van opzij ook naar haar. Mijn God, wat een schoonheid was dat. Haar neus was wat groot, maar het was een mooie arendsneus. De bovenlip werd nauwelijks genuanceerd door een spoor van dons. Daarentegen was de kleur van het gezicht gelijkmatig en mat. Egaal ivoor of belkachtig barnsteen. De golvende glans van de haren was als die van de Judith van Allori in het Palazzo Pitti. En in die bijzonder de ogen, donkergrijs, met een zwart randje om de pupillen, schitterende, stralende ogen. Zelfs nu, terwijl schrik en verdriet de glans ervan versomberden, brachten ze bij Sanin onwillekeurig het wonderlijke land in herinnering van waar hij was teruggekomen. Zelfs in Italië was hij zoiets nog nooit tegengekomen. Het meisje ademde langzaam. En onregelmatig. Het leek dat ze iedere keer wachtte... of haar broer zou beginnen adem te halen. Sanin ging door met hem te wrijven. Maar hij keek niet naar het meisje alleen. De originele verschijning van Pantaleone trok ook zijn aandacht. Die oude man was helemaal verzwakt en buiten adem geraakt. Bij iedere slag met de borstel sprong hij op... zuchtte klagelijk en reusachtige bossen haar... Vochtig geworden van het zweet, rolde zwaar van de ene naar de andere kant, als de wortels van een grote plant met water begoten. Doe hem in ieder geval zijn schoenen uit, wilde Sanine hem net zeggen. De poedel, waarschijnlijk opgewonden door het ongebruikelijke van het hele gebeuren, viel plotseling op zijn voorpoten en begon te blaffen. Tartaglia, Canaglia, siste de oude man naar hem. Maar op dit moment veranderde het gezicht van het meisje. Haar wenkbrauwen gingen omhoog, de ogen werden nog groter en begonnen van blijdschap te stralen. Sanim keek om. Op het gezicht van de jonge man verscheen kleur. Zijn oogleden bewogen, de neusvleugels trilden. Hij zoog lucht in door de nog steeds samengeknepen tanden. Hij zuchtte. Emiel, schreeuwde het meisje, Emilio Mio. Langzaam gingen de grote, zwarte ogen open. Ze keken nog mat. Maar ze glimlachten al zwak. Dezelfde glimlach daalde af van de bleke lippen. Daarna bewoog hij zijn slappe arm en legde die met een zwaai op zijn borst. Emilio! herhaalde het meisje. En ze kwam overeind. De uitdrukking van haar gezicht was zo krachtig en helder dat het leek alsof ze direct tranen zou vergieten of in lachen zou uitbarsten. Emiel, wat is er hier aan de hand? Emiel! Was van achter de deur te horen en met stevige stappen kwam een net geklede dame met zilvergrijs haar en een donker gezicht de kamer binnen. Een al wat oudere man kwam achter haar aan. Het hoofd van een dienstmeisje was achter zijn schouders te zien. Het meisje rende hen tegemoet. Hij is gered, mama. Hij leeft, riep ze... en omhelsde de binnengekomen dame krampachtig. Maar wat is er dan toch aan de hand, zei deze weer. Ik kom thuis. Ik zie plotseling meneer de dokter en Louisa. Het meisje begon alles te vertellen wat er gebeurd was de dokter liep naar de patiënt, die meer en meer bij bewustzijn kwam... voortdurend glimlachend, alsof hij zich begon te schamen... voor de onrust die hij had veroorzaakt. U hebt, zie ik, hem met borstels gevreven, zei de dokter tegen Sanin en Pantaleone. Dat hebt u heel goed gedaan. Heel goed idee. En nu zullen wij eens kijken wat we nog meer moeten doen. Hij voelde de jonge man de pols. Hmm... Steek uw tong eens uit. De dame boog zich bezorgd over hem heen. Hij glimlachte nog openlijker, keek haar scherp aan en bloosde. Zanin kwam op de gedachte dat hij overbodig werd en ging de conditorei in. Maar hij had de knop van de straatdeur nog niet vast... of het meisje kwam opnieuw voor hem staan en hield hem tegen. U gaat weg, begon ze en keek hem vriendelijk aan. Ik hou u niet tegen, maar u moet... Beslist vanavond bij ons komen. Wij zijn u zoveel verschuldigd. U hebt misschien mijn broer het leven gered. Wij willen u bedanken. Mama wilde het. U moet ons vertellen wie u bent. U moet onze vreugde delen. <laughs> ik vertrek vandaag naar Berlijn, begon Sanin te stamelen. Dat haalt u nog wel, antwoordde het meisje levendig. Komt u over een uur een kopje chocola drinken? Belooft u dat? M maar ik moet nou weer naar hem toe. U komt toch? De schoonheid drukte hem snel de hand, vloog weg en hij stond op straat. Ja, en natuurlijk kwam hij terug en natuurlijk miste hij zijn rijtuig naar Berlijn... en natuurlijk ging hij de volgende dag mee voor een tochtje naar buiten met Gemma en haar verloofde, de heer Kluber. Maar ja, dan... Oh, Gemma wordt beledigd door de opdringerigheid van een aantal jonge officieren... die haar heel ongepast veel te openlijk bewonderen. En dan is het niet Kluber die ze uitdaagt tot een duel, maar Sanin. En het duel loopt af met een sisser. Maar dan, wat gebeurt er dan. Tja, dat ga ik niet verklappen. Lentebeek van Ivan Turgenev verschijnt in de serie Meesterwerk. Van de onvolprezen Kees gavrat van de Harbent Studios en... Uh, dat moet je dan maar gaan beluisteren. Goed, we gaan naar het toneel. Vaak naar het toneel? Nee, nooit. Helemaal nooit. Is dit voor de eerste of zo? Ja. Echt waar? Ja, mijn moeder is er wel vaker. En mijn vader ook niet zo vaak. Maar het is voor mij de eerste keer. Voor jou de eerste keer. Hoe oud ben je? Zeven. Zo. Je bent nog niet met school ergens naartoe geweest ooit. Nee, maar daar ben ik wel naar een film toe geweest. Ja, film, ik weet niet, maar ik geloof dat dat heel grappig was, want het heette of zo... Ik weet niet meer hoe het heette, maar... Waar ging het over? Het ging over heel grappig, want ze gingen ook met hun waterpistool te spuiten naar ons toe. Maar, maar in toneelstuk of in een film? In een toneelstukje! In okay. een soort toneelstukje! Oké, okay, wat leuk! Echt leuk was dat. En weet je waar dit over gaat? Hè? Hebben ze dat uitgelegd? papa mama? Nou, het gaat over uh, ganzenborden. Gansebord, weet je nou wat het is? Ja. Ik heb het zelf thuis met een pratende uh, dobbelsteen. Die zet hard? vier vakjes fruit en zo. Oké, okay. en speel je het wel eens? Ja. Ik ben heel benieuwd wat we die hiervan gaan vinden, hè? Ja. Of het wat is? Mhm. Mm uh -huh. Het is eigenlijk voor acht jaar en ouder, hè? Dus moet je wel heel goed nadenken, steeds. Ja. Misschien is het wel te moeilijk voor je. Nee, hè? Nee. Je bent wel slim, hè? Mhm. Mm maar omschrijf nou eens wat je ziet nu. Ik zie een kast met een lamp, met een radio. En ik zie daar lampen die ik denk dat dat licht uh, eigenlijk, denk ik dat dat wit is. En die blauwe lampen dat blauw maken. Of het is een groen ding. Nou, tot zover Kees, naast me in uh, Theater De Krakeling. Dat groen waar hij het over heeft, is een groot groen tapijt dat over een schuin oplopende wand uh, uh, gedrapeerd is... met daarop een kleine ronde tafel met uh, kleed. Met daarachter dan een wand waarop je behang ziet... En, uh, en die kast en die radio. De voorstelling Ganzenbord, die staat op het punt te beginnen. Een radio speelt en twee hele oude mensjes die komen op. En die twee die gaan... De ganzenborden. En dan, omdat ze de een op het vakje dood komt, stappen ze terug in de tijd, want ze moeten opnieuw beginnen. En op dat moment glijdt het, het groene kleed van het speelvlak, zakt het kleine ronde tafeltje naar beneden en wordt er een levensgroot ganzenbord onthuld. En ja, dan zie je pas goed dat je naar een opengeklapte doos zit te kijken en dat aan de binnenkant van de deksel van alles geprojecteerd kan worden. Nou, het is echt Prachtig gedaan. En wat nu? Nu ze allebei dood zijn in het spel, opnieuw beginnen, hè? De enige oplossing. En dan gaan ze terug in de tijd, en ze belanden ze uh, in het spel. Ze zitten in de herberg. Hij is weer een jonge man en zij een heerlijke meid met lang blond haar... die achter de bar werkt. En ze spelen het spel van hun leven opnieuw in en op het spel. En dan doorlopen ze dus eigenlijk alle fases he, van de verliefdheid... en het verleiden en dan het ruzie maken en het bijleggen. Verleid worden weer, jaloers zijn en zo. Gaan ze maar door. Goed. Nou, en zodra ze in het spel verdwijnen... dan zien we via filmpjes geprojecteerd in de, die doosdeksel... wat ze daar allemaal beleven. Nou, tal van andere acteurs uh, hebben hier aan meegewerkt... Waardoor die die hele voorstelling, nou ja, natuurlijk ontzettend aan krachtwind. Nou, in de herberg, uh, uh, waar je een beurt moet overslaan... zitten allerlei spelletjes te wachten. Hè. Dus van schaak, menserger, risk. stratego tot de kolonisten van... Uh, van uh, nou, u weet wel. Goed, en als de man uh, in die put valt, dan zien we uh, een voorganger... die uh, al lang zat te wachten om bevrijd te worden. Nou, en verder gaat het spel dan weer. En de liefde tussen de jonge man en het meisje groeit... Prachtig. Oh, waanzinnig zeg, wat mooi. Oh, dat kerkje. Ja, zo idyllisch hè. Oh, een soort vakwerk, prachtig. Oh. Nou denk ik, <laughs> het is gewoon het einde. Ja, of een heel mooi begin. <laughs> oh, nou wow, zeg. Oh, ik word er helemaal duizelig van. Dat glooiende landschap met dat huisje daar, kijk. Ja, oh en oh. oh, die poes. Oh, Ach, oh, dat is niet het mooiste. Zoiets moois heb ik nog nooit gezien. Dan? Kijk dan, kijk dan. Waar dan? Waar, waar? De mooiste vrouw van de wereld. Oh. Mm. <laughs> ik weet het nou zeker, ik wil elke seconde. Elke minuut, elke uur, dag in, dag uit, week in, maand in, maand uit, elk jaar. Mijn hele leven, ik wil altijd bij je zijn. Ja, ik ook bij jou. Ja, behalve als ik moet werken natuurlijk. Ja, dat is toch logisch? Als ik moet werken, dan ben ik er ook niet. Ik heb dinsdagavond, dat doe ik al jaren. Trouwens, een vaste avond met vrienden gaan we er meestal op uit. Soms donderdag en om de week in het weekend. Meestal ook iets buiten dan. Het zijn altijd dezelfde jongens, doen we al in jaren. Het is heel dezelfde. Zeg kun je heel even herhalen wat je net zei. Dat zijn altijd dezelfde nee, jongens. Nee, dat bedoel ik niet. Over die dinsdag, die donderdag en in het uh, weekend zijn zei er ook. Nou, eerst? dinsdag een vaste avond, dat Ja, al dinsdag, jaren. ja. Dus dinsdagavond, donderdagavond en in weekend, dan ben niet. Nou, dat zeg je dus nu al. Nee, dinsdag en soms donderdag. Nee, je zegt dinsdag, donderdag. Avond en ieder weekend dan heb ik vaste mannendingen. Onderweg onderweek weer... ieder weekend sorry. Nee, ze ieder weekend, zei je. Ze, ik een... Dus nu uh, kunnen we. Hallo? Je voor gewoon een hele rare toon in jouw stem Oh, is dat zo? Ja, die ken ik helemaal niet. Nee, nou, dan leer je maar kennen. Nou, ik vind het vervelend klinken. Kan nou, je dat ik vind jou dan? ook vrij vervelend klinken met je dinsdagavond, donderdagavond in ieder weekend. Nou, ik. Kan vind... dat nu allemaal al vastliggen? Horry, zeven. Kijk, ik. Ja, weet ja je wat? wat? Nou, ik heb helemaal geen zin in dit gesprek. Oh ja, loop maar weg. Lekker makkelijk. Typisch mannelijk. Nou, ja. <lacht> Ik ben een heel redelijk mens. Als ik gewoon over een dinsdagavond. Kun je me even aankijken als ik tegen je praat. Ja. Kun je me aankijken? Oh ja! Weg van de minste weerstand. Die kant op. Ik heb dinsdag al jaren dinsdag. En omdat ik jou nu ken, zou ik dan niet meer dinsdagavond met vrienden iets kunnen doen, moet ik dat van tevoren allemaal in een soort schema. Kun je me aankijken, ik praat tegen je. Ja, als je heel even de kans geeft om hier uit te komen, dan ga ik je meteen aankijken. Ik kijk je nu aan. Ik <lacht> Op een redelijke, redelijke manier met jou kunnen praten over als ik... Mag ik even? Nee, okay. nee, het enige de de de is, Als jij nu al de dinsdag, donderdagavond en ieder weekend vast is liggen... Voor de rest van de leven. Niet donderdag, niet donderdag. donderdag het was alleen dinsdag, nee. vast en donderdag af en toe. Dus, iedere spontaniteit is echt. Dinsdagavond is het heel leuk. Laten we lekker uit eten gaan. Dan kijk ik op die kalender en dan zie ik, oh nee, vanavond heeft hij een sympathetische manavond. Nou, dan krijg je een spontane inval op maandag of op woensdag. Nee, dan dat nee, nee, nee, het gaat om de kut. Overleggen. Hoezo? Ga je niet nu allemaal vastleggen voor de rest van je leven donderdag. Moet ik overleggen dat ik dinsdagavond iets met mannen doen, vrienden, mij ik al jaren dat ja? Ik vind het heel veel dat ik nu voor de rest van mijn leven alvast Ik zal jou eens wat uitleggen. Een week heeft zeven dagen. Nou, zeg, dat wist ik nog niet. Het is echt iets heel nieuws voor mij. Echt waar, is dat zo? Nou, zeg, daar kijk ik van op. Vijf dagen zijn werkdagen. Die leg ik even hier neer. Ja? Dan komt er een weekend aan. Nou, dan ben ik er gewoon. Komt er nog een week? Weer vijf dagen. En nou komt die. Dat weekend ben ik er niet. Nog een week, weer vijf dagen. Nee, nee. Lekker rustig, hè? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De gevangenis. Heer! Nou, opgeruimd is het netjes. Hoop dat levenslang is. Ja, dat hoop ik ook. Veel plezier. Ik ben er nog niet mee Ga ja, Gaal. van je rust, hè? Ja, dankjewel. Dag. Ja. <truimd> Nou ja, nou, nou, nou, zo zeggen, kan je mij even wegdragen. Dat is toch heerlijk. Toneel, theater. Voor de jeugd. Maar ook voor mij minstens zo leuk. Hè? Het zogenoemde de crossover, oversteektheater. Whatever, hoe je het ook wil noemen. De acteurs Peter Drost en Manon Nieuwboer die zijn er heel erg goed in. Die doen niet kinderachtig tegen kinderen. He, ze laten hier de man en de vrouw zien als, ja, als grote kleine kinderen. En dat is voor iedereen herkenbaar. Nou, er zitten genoeg grapjes en visuele vondsten in die kinderen echt leuk vinden. Maar ook teksten eh, die misschien soms over hun hoofdjes heen gaan en voor onze oren leuk zijn. Heerlijk. Nou, Dit is gewoon een voorstelling die u echt moet zien. Hè. De vakjes in het ganzenbordspel eh, die staan voor fases in ons leven. Onze pieken en dalen. Wie wint? Wie verliest? En wat verlies je als je wint? Ja, zo diep mag je van mij best gaan, hoor. Hoeft niet. Zeker niet als je acht bent. Hè, dan is het allemaal gewoon lekker om te lachen en te genieten van de ongebreidelde fantasie van Peter Drost. Hè. Zijn geestige tekst en zijn spel. En dat van Manon. En de technische perfectie waarmee alles gedaan wordt. Nou, ze toeren met die voorstellingen, Gansenboord door het land, maar uh, ik ga eerst even nog Kees laten horen. komt hij of niet? Kees? Kees, wat vond je er nou van? Leuk. Wat vo maar hoezo leuk? Wat vond je er leuk aan? Nou, uh, van die deuren die open konden. Die luikjes? Ja. En dat hij ook echt daar zat te knutselen. Dat was leuk, hè? Ja. Ik okay, ik je af en toe een beetje eng? Ja, best wel een beetje. En die, die enge in de dood en in die kelders? Vond ik ook een beetje eng, ja. En die muziek af en toe ook, hè? Ja. Wat een lawaai, je moet even wachten op het is. Nou, ooit gehoord van die uitdrukking leading the questions? Maar goed, het was nog niet klaar. Want eh, na afloop mochten alle kinderen in de zaal blijven zitten. om het decor te onderzoeken. en vragen te stellen aan Peter en Manon. En dat was ook een leuk toneelstukje voor jong en oud. Dit is de. of het. Dolf. Dolf. Nou, kom maar jij maar eens even kijken. wat dat dan is allemaal. Ja? Ja, wat is het hè? Helemaal niks. Beeldscherm gedaan. Het is eigenlijk gewoon een hele lege ruimte. Het is een lege ruimte. Pieter Broek heeft er een leuk boek over geschreven. Kan ik jou aanbevelen over een jaar of twintig. Maar uh, ja, het is een lege ruimte, jongen. En die, gaan wij, die vullen wij dan met fantasie eigenlijk, hè? Bedankt ja. voor het aangeven. Goeie zin voor jou. Dit is, dit is het jongen, Het is eigenlijk uh, uh, gebakken lucht hier beneden. En wat we beneden doen zie je. Nou, dat hoef ik ook niet te vertellen. Heb je natuurlijk dat hebben jullie gezien. Dat heb je allemaal gezien op de film natuurlijk. Hè? zit iemand eronder. Oh ja, dat is Wim. Die je net op de, dat is de, met het moeilijk woord is En Wim doet alles wat wij niet kunnen doen. Zonder dat je het ziet van hé, uh, hey, hoe we doen ze dat? Die helpt. Ja, dingen weghalen, dingen aangeven. Dat doet Wim allemaal. Weet je wat het probleem is met dit decor? Het is een heel leuk decor. Maar als je er met z'n allen staat, zak je er doorheen. Dat is jammer. Ik kan wel laten zien. Jezus, ik durf niet meer op. Adeline, kijk naar uit. Ja, nee, oké. Dus het is, ja... Kijk, je kan op twee manieren op toneel, vind ik, dingen zichtbaar maken. Wat wij ook heel veel doen... Ja, ik er zelf een beetje op Spanje hoor. Dat je eigenlijk met helemaal niks of zo weinig mogelijk een hele grote wereld oproept. Dat doen we ook vaak in voorstellingen. En met dit is eigenlijk dat je heel veel laat zien wat eigenlijk we niet op het toneel zouden kunnen laten zien. Maar dat doen we dan op film. Op twee manieren doen we dat. En dit, dit is het gedeelte. En de rest zoals Malië en Kolder, gisteren, is een andere voorstelling van ons, is, gebeurt er eigenlijk meer... Wat je eigenlijk niet ziet en dat verzin je dan zelf. Dat is ook een hele mooie kant van theater. Een hele belangrijke kant. Ja, ben jij ook wel zeker? Ja. Ja. Ja. Hebben jullie nog vragen, jongens? Dat is mijn non, natuurlijk. Die, uh, ja, natuurlijk, die anders. Laatst vroeg, iemand, laatst vroeg er iemand waar de andere twee acteurs waren. Dat vinden we wel het zo schattig. Ja. Ja. Nee, deze, dat was een jongetje die volgens mij echt dacht dat zeg maar, onze jonge versie, dat het andere acteurs waren. Dat was natuurlijk heel compliment. Jij hebt een vraag? Kees. Er is trouwens, er staan heel veel ganzenbord spelletjes in de foyer daar. Die kan je zo echt gaan spelen. Oh, heb je al gedacht. En je moeder heeft gewonnen. Nou, dat is ik in een nutshell wat er in het leven gebeurt. Nou. Gaat dat zien, zou ik willen zeggen, maar ik ben te laat. Ik had dit vorige week moeten uitzenden. En ik was het helemaal vergeten. Nou ja, pech, want ze, ja, de voorstelling is afgelopen. Maar uh, ja, u, die, uh, Peter Drost en Manon Nieuweer uh, moet u gewoon in de gaten houden. Vanaf september spelen ze de voorstelling Padvinders. Nou, daar ben ik ook weer heel nieuwsgierig aan. Nou. Welkom op de nacht van het Goede Leven. Nee, welkom op de nacht van het Goede Leven met Adeline. Ik vond het eerlijk gezegd heel gezellig. <lacht> oh, lief is dat. Dat was Leon Gietje die hier vorige week was. O, oh, we zijn vergeten aan Hans Crozet dat te vragen met zijn mooie stem. Dit is de nacht van het Goede Leven. Oh, wat stom. Nou goed, we gaan het mysterie van Emilie spelen. Um, Oeh, dan moet ik eventjes gauw uh, mijn tekst erbij halen. Oeh. Hebben... Oh, hè? Hey? Oh, fuck... Oh, sorry. Hé? Hey? Hé? Hey? Oh, oh. Zit hij er dan niet bij? Oh, ah, ik heb hem. Ah, dankjewel, Francis. Uh, Jan Hemarts heeft weer een mooie tekst geschreven. En uh, u moet raden over wie of wat dat gaat. En dan kunt u uh, knijpkatten winnen. En na het eerste fragment is dus namelijk opgedeeld in drie fragmenten. Na het eerste fragment kunt u drie knijpkatten winnen. Na het tweede nog twee. Na het laatste nog eentje. En de winnaar krijgt ook het boekje van Charles van der Broek... over um, uh, Cornelis Vreeswijk. Hij heeft een aantal liedjes verstript. En dit ter ere van, uh, nou ja, de herdenking eigenlijk van... Uh, het is nu 25 jaar geleden dat Cornelis Vreeswijk overleed. Fantastisch zanger. Ik ga ook weer een liedje van hem draaien. Maar hier, we gaan eerst beginnen. Hè. En straks kunt u bellen naar 0800-1121. En dat is helemaal gratis. Komt-ie. Als iets je nou al jarenlang uitstekend bevalt... waarom zou je het dan veranderen? Je moet gewoon niet je oren laten hangen naar die types... die het allemaal beter weten. Oren dicht en recht vooruit. Hoe luiden die... Goed gevonden reclametekst ook alweer. Mijn grootvader had er een, mijn vader had er een en nou heb ik hem. Oké, okay, die zinnen sloegen op een niet-stuk te krijgen auto, maar daar gaat het nou even niet om. Die auto was kennelijk erg betrouwbaar. Nou, jij ook. Betrouwbaar qua voorspelbaarheid. Oeh, dit is een hele moeilijke. Ik weet niet of iemand. Nou, ik ben benieuwd. Doe ze gok. Bel 0800 1121.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 Kon die man toch ook gitaar spelen? Niet te geloven, Cornelis Vreeswijk. Uh, aan de telefoon. Oh, wat gezellig. Jenny, hoe is het? Hoi. Ja, alles goed? Ja, hoor. Rusten. Ja? Gaat een beetje met de gezondheid? Ja, gaat een klein beetje. Een klein beetje. Nou ja, goed. Het weer wil niet meewerken. Nee, dat is wel heel vervelend. Ja, dus. Nou. Maar we hopen wat beter weer. Ja? Ben je, nog, ben je nog aan het lezen, Jenny? Ik, ik, jij leest altijd wel veel. Uh, ja, en uh, lezen, lezen. Ik heb een boek naast me een uh, bank gelegd. Ja. En dat gaat over een, uh, rare dingen hier in het Axelse Land. Oh ja? In ja, het Axelse Land, wat is dat? Dat is hier in de omgeving van Tenneuzen. Oh, Oké. Okay. Moorden die er geweest zijn. right. Een soort streekroman, of zijn het fe uh, feiten echt, historische? Het is, is een feit. Oké, okay, historische. Oké, okay. nou goed, uh, Jenny, um, wie denk jij dat het is? Juan Carlos. Je bedoelt de koning van Spanje? Ja. En waarom denk je dat? Uh, gewoon door wat je hebt gezegd. Je denkt, uh, mijn grootvader uh, anders... heeft een olifant, uh. olifant geschoten... en mijn vader en nou, ik dus ook een olifant. Ja, en met een uh, vriendinnetje ook... Ja, natuurlijk, ja. ja nou, maar ik, hij is het waarschijnlijk niet. Nee, maar uh, je zit wel in de juiste gedachten. Dus ik vind het wel. Uh, het is wel het is namelijk heel is erg moeilijk. Nee, het, het is niet goed, nee, maar ik vind het toch wel grappig dat je met die naam opkomt. Want ja? ik vind dit een hele moeilijke woorden. Het volgende wordt ook een uh, moeilijke omschrijving. In ieder geval is het geen balken, hè. Nee. nee, en ook geen Rutte. Nee, daar Nee, nee, nee. Oké, okay. nou Jenny, ik ga het volgende fragment voorlezen. Oké. Okay. Je mag altijd weer bellen, hè? Oké. Okay. Dag. Bye. Hier komt het tweede fragment. Wat een gedoe. Zo'n ingewikkeld staatsbestel zoals bijvoorbeeld in Nederland. Daar zijn ze dit weekend weer mooi achtergekomen. Zeven weken onderweg zijn en dan eindigen tegen een stootblok. Blijkt het hele parcours doodlopend te wezen. Dat hoeft toch allemaal niet. Wat de Nederlanders fout doen? Nou, ze kijken te veel naar zichzelf. Naar het eigen landje. Beter is het om over de grens te kijken... en te zeggen dat het daar toch stukken minder is dan thuis. Dat vinden de mensen leuk, hoor. Nou, dan moet je het... 0800-1121, bel nou maar gewoon. He, we, altijd, we hebben altijd wel wat te bespreken samen. En als u de oplossing vindt, helemaal goed. Uh, oh ja, ik ga nu... Dat is wel heel leuk... Uh, uh, een van de genomineerde boeken is natuurlijk Heerlijk duurt het langst. He? De, die radioversie van de Oermusical, uh, een Nederlandse Oermusical van Annie M. G. Uh, Ooit bekend geworden met, ah, ik weet het niet meer. Maar goed, nu hoor je dus uh, uh, Pierre Bokma, Huub uh, van der Lubbe, Tjiska Reidinga en uh, Olga Zuiderhoek. En nou, dit is zo'n heerlijk lied, waar je toch helemaal van opgewekt wordt. Zeur niet. Als je moe bent.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 Iedereen schreeuwt van de daken, maar zeur niet, zeur niet, zeur niet. Trap om je heen, wees nooit een dame en gooi je theeservies dwars door de ramen. Maar zeur niet, zeur niet, zeur niet. Neem een grote en knip in het verloer. Scheld de vrouw van de notaris uit voor hoer. Doe dat allemaal, maak een gof schandaal.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 Of knip je haar af. duw oude dametjes van het trottoir af. Maar zeur niet, zeur niet, zeur niet. Ga jullie leren, ga stripfies dansen. Ik schiet je revolver, leg ping op je Jansen. Maar zeur niet, zeur niet, zeur niet. Ga het postkantoor eens spuug door het loket. Krijg een hart en val of ga de snoots naar bed. Met de kardinaal. Zeur niet, zeur niet, zeur niet. Raak aan de drank, haat al je vriendjes. Breek in bij lunch, pik als een lintjes. Maar zeur niet, zeur niet, zeur niet. Ransel je kind, knijp je parkietje. Zeg tot de generaal, u bent een mietje. Maar zeur niet, zeur niet, zeur niet, zeur niet, zeur niet, zeur niet, niet zeur niet. Heerlijk nummer, heerlijk nummer. En uh, wij zeggen het thuis ook heel vaak. Zeur niet. Goed, uh, aan de lijn. Ik begin met Sikko. Goedenacht, Sikko. Hoe is het? Uh, het gaat goed, hoor. Oh ja, want ik hoor jou helemaal niet meer zo vaak. Hoe komt dat? Nou, we hebben een wat ingewikkelde machine op het werk. Ja. En die moet ingeregeld worden voordat je meer aan de slag kunt. Ja. Ik ga even mijn radio uitzetten, moment, hoor. Ja. Daar uh, zit die knop. Zo. Ja. Uh, en die machine die moet helemaal ingeregeld worden. Ja. En het duurt een minuut of twintig. En dat wekt nogal wat jaloezie op, omdat ik een van de mensen in het wit ben, die dat wel kan. En de andere mensen in het wit, die worden dan geel en groen van jaloezie. Oh. En dan krijg je ongelofelijke moeilijkheden. Ja. Dan gaan ze gelopen schelden en dan gaan ze lopen klagen bij de mensen die de leiding hebben over de lijn. Ja. En dan mag je... Wat betekent dat in het wit... Nou, wit zijn de gewoon de uitvoerders en blauw is de leidinggevende. All right, oké. Okay. Maar ik kan net zo goed leiding geven, hoor. Ik bedoel, dat ja, ja, ja, ja. heb ik al lang, lang en breed bewezen en dat gaat dus over een maand of twee gebeuren. Oh, oh fantastisch. Nou, Ja, niet dat het een, een, een, een euro meer oplevert of zo, maar daar gaat er niet om. Nee. Maar goed, die machine die moet helemaal ingeregeld worden. Ja? En dan, als je dat gedaan hebt, dan kan die machine een papieren bandje om een plastic doosje doen. Wauw. Hoef je verder niks aan te doen, dan moet doe, doe de machine voor je. Ja. ja, goed. Ik ben nu een uh, collega in het wit aan het opleiden daartoe. Oké. Okay. Dat is een jonge vrouw van een ja. jaar of veertig. Die is twintig jaar jonger dan ik. En? Is ze vrij? Het is een vrouw, ja. Maar is Nick ze ook vrij? Een vrouw. Nee, maar is ze vrij, ja. Of... Uh, is, ze, is ze wat? Vrij! Uh, of heeft ze verkering? Nou, ze zegt dat ze verkering heeft, want dat lieg ze. Oh, ik ken haar ex, vindje Oh, oké. Okay. Ik heb ook zekerij meegewerkt. Oh, en ben jij geïnteresseerd in haar? Nee. Oh, nou goed, kan. Nee, nee, nee. Ze nee, heeft het volgende als bijzettafeltjes. Oh, hé, hey, maar ik vroeg. En, oh, ik vroeg jou uh, waarom ik je, je s'nachts minder hoor. Nou, dat zeg ik je net. Ik heb uh, niet, niet altijd weer evenveel tijd om s'nachts te luisteren. Je moet vroeg naar bed bedoel je? Nou, ik ga meestal om een uur of negen, half tien naar bed. En dan uh, word ik uh, rond Emily wakker. Ja? En dan ga ik lekker luisteren. En dan, uh, val je daarna weer in slaap? Nou nee, dan blijf ik liggen luisteren, want ik heb niet zoveel slaap nodig op mijn leeftijd. Oké okay, dan. Maar goed, dan heb ik een lekker zwaar weekend achter de rug. Voor de laatste keer mijn oom en tante, uh, mijn oom is Canada en mijn tante in Frankrijk gezien. Allebei diep in de tachtig en hij is zelfs negentig. Zo. Voor de laatste keer gezien, want hij komt nooit meer terug naar Nederland met zijn negentig jaar. Nee. Hij wordt dit jaar negentig. Ja. ja. Ik heb hem tien jaar geleden voor het laatste gezien, tot zijn tachtigste jaar in Canada. Oh, en wat hebben jullie gedaan? Een beetje bij praten verder niet. Oké. Okay. Toen zijn mijn zus en ik weer teruggegaan naar uh, huis. zij heeft mij thuis gebracht. Yeah. En zij is toen naar het huis gegaan. Alright. Nou, Stiko, we gaan weer even terug naar het spelletje. Wie denk jij dat het is? Ik had gedacht uh, Sarkozy. Dat is niet goed. Hoe kom je dan daar ik... zo op? Nou, uh, dat gedonderd met die verkiezingen in Frankrijk twee rondes, of drie rondes zelfs. En uh, ja, hij moet het opnemen tegen uh, een Nederlander, <laughs> ja, ja, ja, ja. ja. Nou goed, het is helemaal fout. Dat weet ik. Dat weet ja, dat goed. weet je. Maar goed, ik, ik vond het toch leuk om even met je gesproken te hebben. Ja. En eh... Uh, uh, ik ga proberen nog een keer te bellen volgende keer of zo, volgende week. Is goed. Is, het is altijd hartstikke leuk om eventjes s'nachts uh, nachts te bellen met iemand. Ja toch, even te kletsen. Ja. Oké, okay. Sico, ik wens je toch uh, nog verder een fijne nacht, of je nou gaat slapen of niet. En uh, als je het straks uh, uh, na, als niemand het raadt uh, nog weer wil bellen dan doe jij het. Oké. Dag hoor. Toch? Okay. Ja. En een andere oude vriend, uh, John Vermeulen. Dankjewel, dankjewel. Goedenacht. Ja, goedenacht. Het is een gezellig praathuis bij jullie. Ja, inderdaad. De faboutjes wel. Oh, oh nou. nou we gaan... Moeten we het kort houden, John? Of wat? Hartstikke gezellig. Nee, het is ook gezellig, ja. Ja, nu hoor spelen hartstikke mooi. Ik was even aan het indoestelen. Want ja, ik was van mijn bed ingegaan. Mijn vrouwtje met het eruit gewit, maar ik was van het draaien. Dus ik ga naar de bank gaan luisteren weer. Oh, jeetje. Maar moet jij morgenochtend niet vroeg eruit? Nee, nee, nee. Ik zit zonder onderweg. Oké. Okay. Nou, John, wie denk jij dat het is? Nou, de zeven weken dag gelijk aan de regering in Nederland en niet in Frankrijk. Dus ik dacht één van die drie kandidaten. Nou, ik heb het gegokt op verhagen. Ja, nee, helemaal fout. Maar, ja, maar. <laughs> ik vind ook... Het de... ja, stokblok was Wilders, dacht ik. Het ja ja, ja, ja, ja, inderdaad. Nee, dat niet... was er niet te blijven vagen, over. Ja, ja, precies. Nee, het is, uh, uh, het is een moeilijke, het is een moeilijke. Je kan het ook eigenlijk bijna niet weten naar deze twee. Uh, maar dat maakt niet uit, er komt nog een uh, omschrijving. Hé, hey John? Fijne nacht dag. nog. Ja, en uh, hartstikke mooie nacht nog. Oké, okay, dag. Oké, okay, dag. Hier komt het laatste fragment. Inderdaad. Grootvader was een afgod. Vaders, eh, vader inmiddels een halfgod. En jijzelf hebt inmiddels ook al een nauwelijks te definiëren status. Lekkere eerste reden gehouden voor de mensen... En met bassende stem geroepen... Ten eerste hebben we een sterk leger nodig. Ten tweede ook. En ten derde wil ik jullie wijzen op het belang van militaire macht. Zo, nou dat is helderheid. Jammer van die raket. Hij ging wel af, maar het werd een beetje een afgang. Ik zit nog maar net in het vak. Bij mijn pa was die raket expres voortijdig ontploft, denk ik. Ja? Nou, ja, nu kan je het weten. Maar het blijft een ingewikkelde 0800-1121. En wij gaan nog naar een heerlijk lied luisteren... Van, uh, uit die radiomusical Heerlijk Duurt Het Langst. Arjen Ederveen als de kruidenier. Kom, Kees. Het is maar tijdelijk. Het zal wel weer overgaan. Kom, Kees. Bekijk het kalmpjes aan. Rotzooi is onvermijdelijk, laat ze ter gang maar gaan. Dwaait weer voorbij, geleidelijk aan. Donkere dagen, hokken en plagen, tegenspoed. Schoppen en slagen, moet je verdragen, komt weer goed. Kom, Kees, het is maar tijdelijk, zet al je zorg opzij.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 waard dan leg je opgebaard kom Kees het is maar tijdelijk als jij je oogjes sluit dan is het onvermijdelijk uit ach het is allemaal zo relatief en daarom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 hè? Uh, Kees. Leuk, hè? de Hedeveen. Goed. Um, ah, Marleen. Het is, ah, uh, <laughs> het is een, een nachtje van, uh, van vaste bellers weer. Ja, het oude clubpie. Ja, dat zijn geloof ik uh, acht mensen die luisteren naar dit programma. Want die, <laughs> dat zijn de enigen <laughs> die altijd bellen. <laughs> nee. Nou, ik weet dat er, uh, Queen had uh, ook gebeld. En uh, ja, ze was net iets te laat. Want jij belde net iets eerder met het goede antwoord. Want dan ja, kan ik jou ja. verraden. Ja, je hebt het gewoon goed. Maar... <laughs> Wacht nog eventjes. Uh, Queen, volgende week uh, jij gewoon. Uh, Marleen, ik ga je even vragen, uh, hoe is het met je? Uh, dat gaat wel. Dat gaat wel. Heb dat je, gaat ben wel. je nog een beetje de deur uit geweest? Niet veel, nee. Nee, niet veel. Ben je iets aan het lezen? Uh, ja, ik ben op het ogenblik aan het lezen wilde dieren sterke verhalen. Oh, van wie is dat? Dat zijn uh, verhalen van verzorgers uit Arktis. Oh, Oh, oké. Okay. En dat vind ik heel erg leuk. Ik was vroeger nogal vaste de klant in artis, En ik kende daar ook een paar mensen. Doordat ik er veel kwam, kwam ja. ook veel achter de schermen. Ik ja, ja. heb wat rondgeklooid met leuke dieren. Oh ja? En uh, ja, dat is wel heerlijk. Ben jij ja, ja. zo'n dierenmens? Ja, ben ik. Ben ik. Ben meegeboren. Met dieren voel ik me uitstekend op mijn gemak. En heb jij nog dieren nu? Ik heb twee herenpoezen. Oh ja? Mijn zogenaamde barbapoepoes. Oké. Okay. En uh, ik heb al 35 jaar poes in huis, omdat ja. uh, meer moet ik niet doen. Want als je ergens aan begint, moet je de verantwoording ook dragen. Moet je het goed doen. Ja. Dus hondjes en zo doe ik niet. Hoe Although, oud zijn jouw poezen nu? Mijn poezen worden volgende, uh, in juni, 12. Oh, nou, ik heb, ik heb een kater van uh, uh, 16. En die is al jaren doof, maar dat is echt niet te geloven. Die maakt een lawaai. Oh. Die, die, die, dat, is, dat is geen mouwen meer. En, die, en, en hoe ouder die wordt, hij is volgens mij echt een hartstikke dement. Maar ja, dan, hij uh, begrijpt gewoon niet dat hij het niet meer van buiten hoort. Nee, maar hij is hij, hij, ochtends om zeven uur, uh, komt hij ons wekken. En dan wil oh. hij gewoon geaaid worden. Oh. En dan staat hij in de gang. En dan, dan, dan kan je dus niet roepen, maar dan moet ik dus zwaaien. Ja, dan ja. zwaai ik naar die hij: ja. Oké, okay. en dan komt hij op bed en dan, dan spint die jongen, lawaai. Oh. En dan, nou ja, goed, ik weet niet wat ik er tegen moet doen. Ja, met... Nou, aan dat doof doen doe je niks en nee. verder lijkt hij dik gelukkig. Ja, nou ja, hij pist wel op de schoenen, dus ik moet allemaal oh, anders... jee. in de gang. Dus even een schuifje in de gang, dat hij daar niet bij kan. En... Maar goed, nou, het is ja. wel een grappige kat. Ja. En... ja, ik zou niet zonder kunnen. Nee, dat is wel heel erg. Uh... Nou, heb ik heb twee hele nette heren op het ogenblik, hoor. Dus... Oh ja? Ja, dat zijn echt hele keurige. Ben jij een keurige heer, Bo? Bootje. <laughs> die zit nog wakker? Ja, die, die zit altijd bij me. In de buurt van moeder moet je weten. Oh, hartstikke goed. Hey, nou ja, je hebt het goed, maar je mag het even zeggen. Uh, Kim Jong-il, uh, ja. Ja, En, en wat wh did de trick? Waardoor uh, wist nou, eigenlijk dat laatste van zijn vader en zijn grootvader. En uh, toen wist ik het al, maar toen kwam ook nog dat verhaal van zijn eerste toespraak. Ja, ja, ja, ja over die militaire. Ja, van ten eerste een leger, ten tweede een leger ja. en ten derde een leger. Ja, precies, ja. ja. Uh, maar uh, dat, uh, dat is die, uh, die derde in opvolging van... Ja, deze meneer. Ja. Nou, uh, je hebt dus weer een knijpkat gewonnen. Dat is, uh, dat is leuk. En wie had het nou ook goed en zat er net naast? Nou, en Jacqueline Queen, die belde. En uh, heeft Jacqueline al veel knijpkaten? Nee, die wou ontzettend graag een knijpkat hebben. Nou, en ik heb het boekje van Cornelis ook, dus stuur jij lekker. De knijpkater en de, <laughs> het boekje. <laughs> Oké, okay. oh, goed Marleen. Met nou Jacqueline, Jacqueline, je hoort het. Je moet dus even terugbellen voor je adres en dan krijg jij de spullen van Marleen. Jacqueline, nou. bellen, dan krijg jij een knijpkater en een boekje. Ja. Oké, okay, nou je bent een lieve schat. Marleen, ik wens jou weer een hele fijne week. en. Uh, schat, ik jou ook. Tot volgende week. Tot Doei. Tot de volgende keer. Dag. Dag. En dan nou natuurlijk deze, hè, dat de wereldberoemde in Nederland lied uh, uit. Uh, Heerlijk duurt het langst. Ik zeg verder niks. Op een mooie Pinksterdag, als het even kon. Kijk eens, hier zijn de spritsen voor mevrouw, meneer.